Mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het achtste deel, landing op Mars. Whittaker was overleden. Jeff, die geslapen had in de kooi boven die van Whittaker, ontwaakt uit een afschuwelijke droom en kwam toen tot de ontdekking dat de dood... Wettke had veranderd... van een jonge kerel in een oude man. Nu er nadiens dood geen reden meer was... om langer achter te blijven bij de rest van de vloot... maakten we ons op om onze plaats aan het hoofd weer in te nemen. Na twaalf uren hadden we onze oorspronkelijke positie weer ingenomen. Mitch en ik moesten voor de navigatie in nummer zes blijven... En daardoor hadden Jeff en Jimmy de handen vol aan de pionier. Toch zagen ze nog kans om tussen hun werk door... de bandopname af te draaien die we in nummer 6 op de grond hadden gevonden. Maar de banden verschaften hun geen enkele aanwijzing... omtrent hetgeen er gebeurd was met Pietersen. En ook niet waarom hij Whitaker had neergeslagen. Ondertussen gingen ze weer aan hun gewone werk... Tot ze opeens de stem van Pietersen hoorden. die de pionier opriep. Hallo, vlaggenschip. Hier is vrachtvaarder nummer 6. Vrachtvaarder nummer 6. De radio ik moet antwoorden. Moet u spreken, dringend. Antwoord alsjeblieft. Meet Jimmy, wacht eens. hè? Huh? Hij zegt dat hij ons oproept uit nummer 6. Hallo, hallo, vlaggenschip. Nummer 6 roept u. Nummer 6 roept u. In zijn hemelsnaam, antwoord. Wat? Ja, maar... In nummer zes zijn toch alleen maar de dokter en Mitch? En dat is geen van mij? Nee, Jimmy! Dat is de stem van Petersen. Wat? Aan de radio, vlug! Oké! Okay. Hallo, nummer zes! Hier is de pionier! We horen u luid en duidelijk! Hallo, nummer zes! We horen u! Antwoord, alsjeblieft! Ja, hallo, pionier! Hier is nummer zes! Ben jij dat, Mitch? Ja, wie anders? Wat is er dan toch, Jeff? Wij hebben je toch niet opgeroepen? Ja, dat weet ik! Nou, wat is er dan? We werden zojuist aangeroepen door Peterson. Wat zeg je? Ja, Mitch, door Peterson. Jimmy en ik hebben duidelijk gehoord. Hij zei dat hij in nummer 6 was. Nou, Jeff, de enige hier aan boord zijn de dokter en ik, dat weet je toch? Ja, natuurlijk, en toch hoorden we net de stem van Peterson. Zeg, ah, zei Jeff. Ja, even duidelijk als ik jou nou hoor. Je, Jeff? En hij zei heel beslist dat hij ons aanriep uit nummer 6. maar wat zei die dan? Jeff? Ah, een, een ogenblikje, Mitch. Ja, wat is er, Jimmy? De bandrecorder, hij loopt nog. Nou, wat? Nou, ik had er immers de laatste band op gezet toen wij met de inspectie begonnen. Ja, nou, en. en... Oh. Oh. Wat bedoel je, dat die, dat die stem van Peterson... Ja, die kwam met de recorder. Weet je dat zeker? Ja, zeker. Ik zal hem nog een eindje terugdraaien. Dan kun je het nog eens horen. Goed, ga je gang, Jimmy. Ja, ogenblikje, hoor. Let op. Daar komt-ie. Hallo, vlaggenschip. Ik heb u dringend nodig... Antwoord, alsjeblieft. Dat hebben we toch gehoord, hè? Ja, Jimmy. Het was dus niet de radio. Hallo, vlaggenschip. Nummer 6 roept u. Nummer 6 roept u. In zemelsnaam. Antwoord. Alsjeblieft. Dat was het laatste bericht van Pietersen voordat nummer 6 er vandoor ging. maar laat dan nou verder draaien. Er komt misschien nog, nog iets. Ja, goed, goed, goed. Hallo, Mitch. Ja? Uh, er was een misverstand in het spel. Uh, de bandrecorder stond aan en we meenden dat het de radio was. Waarom niet aan gedacht dat het ding nog draaide? Mooi zo, er is dus niks bijzonders aan. De hand. Uh, nee, Mitch. het spijt me dat ik heb gestoord. Ah, nou, niks te betekenen hoor. Ik had juist niks anders om handen. Maar voortaan kalm aan, Jeff. Je hebt ons lelijk laten schrikken. Nou, nou, nou, nou hebben wij ons er tref... even aan gesteld. De hele vloot zal om ons lachen. Het was een begrijpelijke vergissing. Zoiets kan iedereen overkomen. Ja, ja, ja, dat is waar, ja. Ik kon het niet langer uithouden. Wat is dat, ja? De herenstem van Pietersen. De pand draait nog steeds. Dan is hij dus toch gebruikt. Ik heb hem gedood Wat? Stil dat, Jim, we moeten luisteren En ik heb hem door het inspectieluik laten zakken Verdraaid Daarna Heb ik het vaartuig omgedraaid En geprobeerd zoveel vijf te verminderen Dat de rest van de vloot ons misschien nog ooit zou kunnen inhalen Dus het was toch Pietersen Maar Onze brandstof was op de motoren werkten maar even. en gaf het bijna terstond op. Daar zit ik nou. op drift in de ruimte. met een dode. de man die ik vermoord heb. op enkele meters van me af. Ik, ik doe mijn best niet aan hem te denken. maar het lukt me niet. Zodra ik in slaap val, komt hij terug. en spreekt met me mijn dromen. Vreselijke dromen. Ik, ik, ik durf zelfs mijn ogen niet meer dicht te doen. Hij, hij probeert zich van mijn geestmeester te maken... en me, me de dingen te laten doen waarop hij zelf pad ging... voordat ik hem neersloeg. Maar, maar hij kan me niet overmeesteren. Zolang ik wakker blijf. En ik zal wakker blijven. Ik tart je, Whittaker. Versta je dat? Ik tart je... Dat is zeker alles. Ik tartje je, zei hij. Precies de voer die witteke sprak vlak voor zijn dood. Je, je zou er kippen wel van krijgen, hè? Ik heb nu vier et lang geen oog meer dicht gedaan. Daar heb je meer. Daarom heb ik besloten een eind aan te maken. Ik kan door de luchtsluis naar buiten. Dan ben ik buiten zijn bereik. Wil je dat, Whittaker? Als je me nodig hebt, kom je me maar zoeken tussen de sterren. Ik laat je alleen met een opdrift raakt vaartuig als graf. De vloot zal ons nooit meer inhalen. Maar jij zal hem ook niet laten me kunnen doen. Jij zult eeuwig blijven ronddrijven door het heelal. Eeuwig. Ik, ik heb mijn ruimtekostuum aangetrokken en ik en ik ga nu naar buiten. Eén flinke zet en ik ben weg. Zeg, zou je denken dat er nog iets komt, Jeff? Ja? Er zit nog een eentje wand op de spoel. Laat maar daar, uit, Jim. Tot het eind toe. Oké. Okay. Nee, dat is alles, Jeff. De spoel is op. Oh. Over laatste woorden gesproken... zou... Uh, zou Peterson dan malen zijn geraakt. Je zou het zeggen, Jim... En wat die Witteker had aangedaan in al die slapeloze nachten... had hij maar geweten dat Witteker niet dood was. En dat hij hem dus niet had vermoord. En daarom stond hij nog steeds onder zijn invloed. Daarom durfde hij ook niet te gaan slapen. Zolang Witteker nog leefde... zou Pietersen van die krankzinnige dromen hebben gehad. Net als jij, Frank en ik. Heeft het dus alleen niet meer gehad omdat hij voortdurend wakker bleef? Ja. En tot welke prijs? Hij moet wel op zijn benen getold hebben... En daarom beseft hij natuurlijk ook niet dat alleen de hoofdtank leeg was... terwijl de reservetank nog volle brandstof bevatte. Waarom heeft hij dan voor Dory ook geen radiocontact met ons nou, gezocht? Had hij dat maar gedaan. Hij had iemand vermoord, althans dat dacht hij. Misschien heeft hij ook wel contact willen zoeken... maar dacht hij niet in de buurt van de radio te komen. Wij kon hij Whittaker in, in het inspectieruim liggen. Ja. Welke reden ik ook gehad mag hebben? We weten nou tenminste wie Whittaker vermoord heeft... Hm. En wat er met Pietersen is gebeurd. Ik denk je dat hiermee alles is verklaard, hè? Eh, uh, nee, Jamie. Niet alles. Hoezo? Het verklaart nog steeds niet hoe jij aan dat lied bent gekomen. Whittaker's lied. Dat ik aan mijn droom hoorde. Ja, maar dat heb ik je toch verteld, Jeff? Het spookte zo moeten mijn kop. Nee, ik herinner me niet dat ik het ooit ergens heb gehoord. Nee, verdraaid. Voordat ik het zong, had ik het werk nog nooit gehoord. Jimmy, Jimmy, denk nou eens goed na. Je kunt toch geen lied zingen dat je nog nooit hebt gehoord? Je moet het ergens gehoord hebben. Denk nou eens na waar dat was. Nee, jongen, ik, ik weet het niet. Zing ik... Ik het weet... dan nog eens. Misschien helpt dat om je te herinneren. ja, ja moet dat nou per se... Alsjeblieft, de... Jimmy. Goed. Goed, hier komt het dan. Hm? Lied, op hoogbevel. When it's night time in Italy... It's Wednesday over here. Ga verder? Uh, uh, when it's, uh, it's... Ik sta voor gek. Midday in Germany. Oh ja. Oh ja. When it's uh, midday in Germany... You can get a shave in Massachusetts. Uh, Her herinner je je nou al iets? Nee, Jeff, nee. Kijk nou eens even... Zing nou door! How high is up... I'd like to know... Jim, Jim, zeg de naam Baker Street. Je niets. Wat? How low is down? Of een tentoonstelling. Tentoonstelling. Denk nou eens na, Jimmy. And when shall we... Have... Ja, hoor nou eens even hier, Jeff. Jeff. Ik kan niet over twee dingen tegelijk nadenken. Hé? He? Ik heb al mijn hersens nodig om me de woorden van dat liedje te het herinneren. Nou, goed, laat no, no, no, no, ja, no, no, no. dan maar. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, je kunt niet erger van de wijs zijn dan ik. Nee. Juist voordat Widdiger stierf... had ik die akelige droom over hem. En in die droom zong hij dat lied. Ik durf er een eet op te doen... dat ik het voordien nooit van mijn leven heb gehoord. En nou zing jij het. Ja, ja, je, je weet toch ook wel hoe het nou met liedjes is gesteld... die zo gemakkelijk in het gehoor liggen. hè? iemand zingt het en dan neemt een ander het over. Nou ja, en voor je het weet is het op bieders lippen. Dat gaat zo weer, maar is niet waar. Ja, ja maar het is toch niet gebruikelijk dat een lied een slager wordt... omdat je het in je droom hebt gehoord. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Toch hoop ik nog steeds dit geheimers te doorgronden. Ik help het je, Hoge. Nou, kom. Laten we dan maar verder gaan met onze inspectie. Nou, Waar houden we gebleven? Eh, uh, we... Oh ja, we zouden juist de radio inspecteren. Oh ja, ja, ja. Nou, goed dan. Nou, gaat hier. dan. Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Controle roept ruimtevloot. Trachten met u in contact te komen. Antwoord, alstublieft. Wat is dat? Dat is de controle? Hij zei controle. Wij roepen vlaggenschip de pionier. Of een van de vrachtvaarders van de ruimtevloot naar Mars? Antwoord alsjeblieft, als u ons hoort. Dat is de controle, Jeff. Dat kan niet anders. We hebben weer contact ja, met de controle. Even, Jimmy. Ben je wel zeker van dat de bandrecorder niet meer aanstaat? Ja, nee, die heb ik afgezet. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. Deze oproep komt door de radio. Uh, hallo, controle. Hallo, controle. Vlaggenschip hier roept u. We horen u luid en duidelijk. Ik herhaal. We horen u luid en duidelijk. Wat kan kalm blijven, Jimmy. Ik heb tijd zoveel gefingeerde oproepen gekregen dat ik nergens meer zeker van ben. Nou ja, goed, je kunt ook te pessimistisch zijn, Jeff. Ja, wie zou er nou anders kunnen zijn? Dat is nou, nou zeker niet mijn Witteke van het nummer 6. Want Witteke is dood en een nummer 6 zit in met je de, de dokter. Het, het moet de controle zijn, Jeff. Kalm, kalm, kalm. Ja, ja, goed. Neem me nou niet kwalijk, Jeff. Maar het... ja. hey, hey. Hallo vlaggenschip, hallo pionier. Hier is controle. We hebben u gehoord, sterkte drie. We hebben u iets enige weken lang geroepen. Hoe staat het met de vloot? Alles wel? Ja, ze zijn het, Jeff. ...meer dan een halve minuut tijd verloopt tussen zenden en ontvangen. Op deze afstand van de aarde klopt dat? Hallo, Controle. Hallo, Controle. Hier spreekt Jeff Morgan. Uh, Jeff Morgan, aan boord van de pionier. We verheugen ons erover u weer te horen. Alle vaartuigen behalve nummer 7 zijn behouden en wel. Maar van nummer 6 hebben wij de bemanning verloren. Een andere bijzonderheden de later. Hoe staat het bij u op aarde... Jimmy, huh? roep Mitch op. Huh? Nieuws mee. En tussen blijf ik luisteren. Goed, ja. Goed. Hallo, nummer 6. Hallo, nummer 6. Pionier roept u. Antwoord, alstublieft. Hallo, pionier. Hier is Mitch. Hallo, Doc. We hebben verrukkelijk nieuws. Ja, wat dan? We hebben contact met de controle. Wat? Hé, hey, Mitch. Mitch. De pionier heeft weer contact met de aarde. Wat zeg jij? Ja, Mitch, het is zover. Jeff is op het ogenblik in gesprek met hem, maar dat duurt wel even. Omdat er zoveel tijd voor loopt voordat de antwoord komt. Zo eh, elk uur een lepel, weet je wel. Ja, dat geeft niet. Als jullie maar met hem kunnen spreken. Dan nou, ben je er wat zeker van dat het de controle is? Of hebben jullie misschien de recorder weer aan staan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben er zeker van. Controle aan pionier. Controle aan pionier. Wij hebben uw bericht ontvangen. Wij zijn verheugd dat u het toch goed maakt. Jimmy, laat huh? nog meeluisteren, wil je? Tuurlijk, Mitch. Hier, luister maar. Waarom is de verbinding zo lang verbroken geweest? We hebben sedert weken niets van u vernomen. Nou, hoe klinkt dat? Fijn, Jimmy. dankjewel. Dat is een heel verhaal, Controle. Ik zal u straks volledig erover inlichten. Intussen zou u mij een groot genoegen doen als u een poos wilt blijven spreken. Het komt er niet op aan waarover. De laatste voetbaluitslag of zoiets. Als u maar blijft praten. Ik wil uw stem namelijk aan de hele vloot laten horen. Ik het, Jim. Ja, Jeff. Krook ze dan allemaal aan en schakel over op de hoofdontvanger. Iedereen moet de stem van de aarde horen. Nou, mens. Wat denk je? Je hebt gelijk, Jeff. ...hele strook duidelijk te zien... ...en hoe dichter we naderen, hoe duidelijker ze worden. Ja. Het ziet er werkelijk naar uit... ...dat de theorie dat de volkappen bestaan uit ijs... ...dat zomaar smelt juist is. Die donkere lijnen zijn kanalen. Ja, is mogelijk, Mitch. Maar toch kunnen die een... ...natuurlijk verschijnsel zijn. Die kanalen, zoals jij ze noemt... hoeven niet kunstmatig te zijn aangelegd. Dat beweer ik ook niet... Evenmin als op aarde de rivieren zijn aangelegd. Ja. En heb je ook opgemerkt hoe de donkere gedeelten van kleur veranderen? Ja. Voor twee weken waren ze nog olijfgroen. En nu zijn ze bijna purperrood. Dicht bij de pool is die verandering nog duidelijker te zien. Zeg, Wanneer mag ik nou ook eens kijken, Jeff? Jullie twee hebben nou al urenlang beslag gelegd op die telescoop. Ja, neem Nee, meneer kwalijk, Jim. Het is ook zo interessant. Ja, dat geloof ik graag. Maar mag ik ook eens kijken, misschien? Ja, natuurlijk, Jimmy. Daar. Ga je gang. Dan ga ik de kaarten een poos bestuderen, hè? Ja, dank Mitch. Ik stond er een hele tijd te popelen. Nou, Jimmy. Ja. Vertel me dus, Waar je kijken kunt, wat je ervan vindt. Een paar minuutjes, Jeff, En dan zal ik iets je vertellen. Zie je de poolkop? Hm? Hm? Ja, ja, ja. Net een puist, hè. Lijkt precies alsof ze hoger is dan de rest. Ja, dat is maar gezichtsbedrog. Als we mogen geloven wat de geleerde baan ons ervan vertellen... dan is dat ijs maar enkele centimeters dik. Nee, toch? Ja. En, eh... Uh die de kanalen, Jim. Nou en of. Maar wat is dat ding daar dat, uh, dat eruit ziet als een oog? Dat is het lakens Solus, het zonnemeer? Nee, is het de meer? Nee, ik wou dat je dat kon zeggen, Jim. Dus het lijkt net een oog, hè? Een donkergroene pupil en een roze oog. En er gaan donkere lijnen vanuit als de spaken van een wiel. Zijn dat ook kanalen? Ja, dat meent men tenminste, Jim. Hmm. Er is een netwerk van die dingen in die streek. Hé. Hmm. Hé, hey. hey, die... Uh... Die donkere, ronde vlekjes bij de kruispunten van de kanalen. Zijn dat bushaltes? Uh, <laughs> Waarschijnlijk vochtplekken, Jim. Ja, maar op het water is of iets anders, dat zullen we pas te weten komen als we naast staan. Hm. Hoe lang duurt dat nog? Ik zal er wel afhangen. Waarvan? Wat we te zien krijgen was om de planeet heen cirkelen. Als we maar een telescoop hadden die sterk genoeg vergroot... dan zouden we de steden op Mars kunnen zien... Steden? Weet je dat dan niet? Dat vertel je toch, Jim? When, it's time, when it turns, it's Jimmy. Jim. Ach. Ach, nee, neem ik verhaal ik Het ontlipte me. Ik was niet eens bewust dat ik dat weer zo. Het gaat niet om dat lied, Jim. Ik was maar over wat je zei van die steden. Op Mars. Wat? Zei ik dat er steden op Mars waren? Je zei toch, als we maar een telescoop hadden die sterk genoeg vergroot... dan zouden we de steden op Mars kunnen zien. Ah, nee, Jeff. Nou geloof ik dat werkelijk dat jij buiten bent. Ik heb het duidelijk gehoord, Jimmy. Nou, dan moet ik dat hebben gezegd zonder het te weten. Ik heb het ook helemaal niet willen zeggen. Het was zomaar een gedachte die bij me opkwam. Dat uh, als er steden op Mars waren... maar die zijn er zeker niet. Dat er dan een veel sterkere telescoop zou moeten hebben om ze te kunnen zien. Dat, dat, dat heb ik toch niet gezegd. Jawel, Jimmy. Dat heb je wel gezegd. En wat meer is... Je zei met precies dezelfde woorden die Whittaker gebruikte in mijn droom. Echt, kom nou. Hoe verklaar je dat dan? Dat kan ik niet verklaren, Jeff. Ik zeg je nog eens, ik wist helemaal niet dat ik iets zei. En waarom begon je op dat ogenblik te zingen? Net als Whittaker. Jeff, doe me nou alsjeblieft een lol. Ik weet niks van die droom van jou af. Je zult zo iemand te stuipen op zijn lijfjager. Het, het spijt me, Jimmy. Ik, ik heb alle reden om... Nee, nou ja. Het, het, het, het, het spijt me dat ik zo uit mijn slof schond. Uh, nou ja... ja. Nou, als je soms nog iets wil weten of vragen, ga in je gang maar. Nee, nee, dat het liever niet, Jeff. Ik wacht liever tot de dokter hier is. Hij komt zeker direct? Ja, Jimmy. Ja, wil jij nou met Mitch meegaan naar nummer zes... en de dokter mee terugbrengen? Ja, natuurlijk. Even mijn ruimtekostuum aantrekken en dan ben ik klaar. Dank je, Jimmy. Dokter, wat zeg je van? Prachtig is het, prachtig. Ja, vind je niet? Ja, het is eigenlijk verkeerd Mars de rode planeet te noemen. Er is evenveel groen als rood, en de kleuren zijn schitterend. Hoe zal ik dat ooit in woorden kunnen weergeven? Oh, loop niet zo hard van stapel, dokter. Al was wel ieder lid van elke bemanning hier komen kijken. En wat bleven wij? Nou, over veertien dagen zijn alle vaartuigen... op nog eens 1600 kilometer boven het oppervlak van Mars aangekomen. Ja, dan zullen ze het allemaal kunnen zien. Beter dan wij op het ogenblik. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat we al zo dichtbij zijn. Ja. Dat is typisch, dokter. Ja? Dokter, hoe dichterbij we komen... hoe vreemder ik me voel. Jij... Ja. Nou, nou, na die 27 reizen naar de maan? Ja, ja ik heb er ook geen verklaring voor, dokter. Bij de start dacht ik dat we zes eentonige, misschien wel vervelende maanden voor de boek hadden. Maar het is heel anders uitgevallen. En nu heb ik het gevoel dat ook ons onderzoek op Mars niet zo zal verlopen als ik me dat had voorgesteld. Hoe bedoel je dat? Ik, ik, ik, ik wou dat ik dat kon zeggen. Ik trappel van ongeduld om voet op mars te zetten. En toch zie ik er tegelijkertijd... Ja, geweldig tegenop. Hé, hey Jeff. Mm -hmm. zeg, wat is dat eigenlijk voor een ronde vlek? Is het ongeveer de vorm van voor India? Uh, oh, met een uh, lange gebogen uitloper in noordelijke richting. Ja? Uh, oh, dat is de... Zeg, is Major. Oh, oh. Ik kom eens mee naar de kaartentafel, dokter. Goed, Jeff. Ik wilde over iets met je praten. Ja? Maar zo dat Jimmy het niet hoort. Hij blijft voorlopig toch aan de telescoop. Waarover, uh, Jeff? Ja, er is hier zojuist... iets, iets, iets, iets vreemds gebeurd. Ik, ik stond met Jimmy bij de telescoop... Hmm? toen hij opeens zei... dat er steden zijn op Mars... Oh, dat is een vraag die wel eens bij iedereen hier op de vloot zal zijn gerezen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja maar daar gaat het niet om, dokter. Weet je wat het geval was? Ja? In mijn droom heeft Whittaker daar ook over gesproken. En in dezelfde bevordingen. Wat zeg je? Ja, ja. ja en, en, en, en toen ze me dat zei... ...herinnerde ik me opeens dat hele gesprek... ...dat ik in mijn droom met Whittaker had gehad. Huh? En daarop stelde ik Jimmy dezelfde vragen die ik aan Whittaker had gesteld. En ook de antwoorden op die vragen klopten precies. Maar Jeff... Maar als klap op de vuurpijl begon hij opeens dat liedje weer te zingen. Ook juist op hetzelfde punt van ons gesprek... waarop Whittaker het had gedaan. Wat zeg je? Ja, ik, ik, ik, ik had het gevoel... alsof Whittaker nog bij ons was. Ja, maar Whittaker is immers dood... En daarmee moet de invloed die hij op ons kan hebben gehad... toch ook verdwenen zijn. Ja, licht. Maar wie of wat invloed op Whittaker uitoefende... hoeft nog niet dood te zijn. Wil je daarmee zeggen dat wij, jij, ik... of wie dan ook op de vloot... nog onder een bepaalde invloed zouden staan? Ik, ik, ik, ik weet niet wat ik ervan moet denken, dokter. Heb je hiervan iets aan de controle meegedeeld... Ja, min of meer. Ja, wat uh, min of meer? Nou, ik heb gezegd dat Whitaker ik is. Heb je hem verteld van zijn gedaante, verwisseling? Nee. Nee, eerst wilde ik dat doen. Maar toen kwam ik op de gedachte vooraf enkele punten naden te onderzoeken en besloten controle niet meer te vertellen dan de blote feiten. En wat heb je onderzocht? Herinner je, je nog dat ik het verteld? Ja? dat ik het in mijn droom steeds had over een tentoonstelling. Ja. Nou, uit wat ik van Londen had gezien in mijn droom... leidde ik af dat dat moest spelen omstreeks uh, de twintiger jaren van onze eeuw. Oh. En daarom vroeg ik de controle te willen nagaan... of er in die tijd een tentoonstelling in Londen was gehouden. En of die per trein te bereiken was geweest vanaf Baker Street. En? Ja, precies. De rijkstentoonstelling van 1924, 1925, die gehouden is in Wimbury. Goeie genade. Ik heb nooit geweten dat dat toen een tentoonstelling is geweest. Dat was voor jouw tijd niet? Ja, en daarna vroeg ik hun of ze iets konden vinden over dat liedje... ...dat Jimmy nog maar steeds neuriet. En het bleek een slager te zijn uit datzelfde jaar 1924... ...waarin Whitaker verdwenen is. Maar Jeff, dat, dat klinkt fantastisch... Wat zei je, de controle ervan? Ik, ik heb er nog niks van verteld. Dan nou, waren ze dan niet nieuwsgierig waarom je die inlichtingen vroeg? Als verklaring heb ik opgegeven dat ik een, een verschil van mening had met iemand... en dat ik graag wilde weten hoe de volk in de sneeuw zat. Hmm. Ja. Uh, vind je het wel verstandig, Jeff, de controle niet alles te vertellen? Jazeker, dokter. Hoezo? Nou, neem eens aan hè. dat ik hen alles heb verteld. Hmm? Of die meteorenzwermen of wat het geweest is die ons klaarblijkelijk de weg wilde versperren... Ja? Of, of dat fictieve bevel van Whittaker om terug te keren naar de maan... Ja, en nou en? Zou het dan niet mogelijk zijn geweest... dat de controle ons hetzelfde bevel gaf? Ach, om terug te keren bedoel je? Ja. Ja, waarom niet? Blijkbaar heeft iets of iemand... die zich van Whittaker als tussenpersoon bediende... geprobeerd ons daartoe te brengen. Het lijkt er wel wat op, maar... ik denk dat de controle er eerder om zal lachen... ...en denken dat het louter verbeelding is. Misschien onder invloed van de ongewone omstandigheden waaronder we leven. Ja, dat wil dus in nettere termen zeggen dat ik lichtelijk in de war ben. Nou, nou, geestelijk nou, nou. gestoord, hè? Dat, uh, dat zeg ik niet. Nee, maar de, misschien zou de controle er eens over denken. En de ja. rest van de vloot ook. Ja, maar, Jeff, je denkt toch zeker niet dat onze mannen Waarom jou... Waarom niet? Tot nog toe zijn er slechts drie van ons ernstig ik beïnvloed. Frank Rogers, Jimmy en ik. En wat Jimmy en Roger betreft, die schijnen er al lang overheen te zijn... Jij dan niet, uh, Jeff? Nou, ik geloof dat ik er ook niet meer aan gedacht zou was. Als ik, als ik dan niet het gesprek met Jimmy had gehad... en de inlichtingen die je van de aarde had gekregen. En wat ben je nu van plan, Jeff? Deur te zetten, dokter. En als er nu eens in werkelijkheid iets achtersteekt, wat dan? Dan zullen wij daar de strijd mee aanbinden. En dan misschien het leven... ...van de hele vlootbemanning aan wagen. Nou, denk jij dan dat er ook maar iemand aan terugkeren zal denken? Nu we zover zijn? Nee. Nee, Jeff. Dat geloof ik niet. Waar, uh, waar denk je aan, dokter? Aan... Uh, ...aan Whittaker. In zijn ijlkoorts. Waarom? Wat jammer dat ik niet heb opgenomen wat hij toen zei. Waarom? Ja, dat zou ons misschien hebben voortgeholpen. Hij sprak over een tentoonstelling, precies zoals in jouw droom. Zo? En ja, en. Dan zijn nog enkele andere dingen, onder andere. Je weet niet hoe groot hun macht is. Misschien hadden die woorden evenzeer een feitelijke achtergrond. als die over de tentoonstelling. Over wie had hij het dan? Welke macht hadden zij. Welke zijn? Nou, weet ik dat. Het kan me uh... niet schelen of Mars bewoond is door, door een hele natie, Wittekers. We gaan niet terug. Nou, uh... Stel je voor, we zijn er bijna. Kalm aan, Jeff. Er is niemand uh, die over teruggaan spreekt. Alleen jijzelf hebt het erover. Ja, nee, maar ik toch dat ik me zo niet ga. Nou, zeg. Uh, huh? Zou ik nou niet uh, bij je blijven in de pionier? En Jimmy met Mitch naar nummer zes laten gaan. Nee, nee, hè? nee, nee, nee, nee. Dank je, dokter, niet nodig. No. Nee, ik zal me niet meer zo opwinden. Ja. Maar ik, ik heb me eens uitgesproken. Dat heeft me goed gedaan. Nou, Oké, okay, dan. Zo. Nou, lang zal het niet meer duren. En ik zal er ook niet ouder om zijn. Dat zal niet lang meer duren, Jimmy? Onze landing op Mars, dokter. Ah. <laughs> ik brand van ongeduld om weer eens vaste grond onder de voeten te voelen. Hm. Ja, wel jammer van die atmosfeer daar. Dat. Ah, weer eens met volle teugen echte frisse lucht te kunnen inademen. Het <laughs> zal niet gaan, Jimmy. Hey. het zuurstofgehalte van de atmosfeer op Mars is veel te laag. Uh -huh. Eén keer flink inademen, zou je waarschijnlijk niet overleven. Nou, denk jij dat dat zuurstofgehalte te laag is om enige vorm van leven mogelijk te maken, ook? Mm. Nou, dat ben bijna zeker, Jimmy. Oh. <laughs> Welle dat op het moment ergens zo'n martiaans paardje naar de aarde zit te kijken. Het <laughs> op elkaar zegt dat er op onze planeet vast geen leven mogelijk is... omdat het zuurstofgehalte te hoog is. <laughs> zo, <Zeg>, Jim. <laughs> ja, Jess. <laughs> zeg, uh, wil jij even weer naar buiten gaan om dokter weer naar nummer 6 te loodsen? Over enkele uren gaan we onze vaartuigen omkeren. Oké, okay, Jess. Nou, ook maar een jas even aangeven? Dan ja. dan ik u naar de vorige. Goed, nou dankjewel Jimmy. En wel bedankt voor de gezellige avond. Oh, helemaal geen dank dokter, helemaal geen dank. Voor was hele eer. Oh, u komt toch wel eens een keertje langs? Natuurlijk. Zo ging ik dan terug van de pionier naar vrachtvader Mozes. Eerlijk gezegd was ik werkelijk ontdaan... over hetgeen Jeff me had verteld. Ik pijnigde mijn hersens om de zin van dat alles te vatten. Maar ik moest het opgeven in de eerste plaats... omdat ik met de beste wil van de wereld... geen oplossing voor het raadsel kon vinden. En verder omdat Jeff... nog geen half uur nadat ik aan boord van nummer 6 was aangekomen... Bevel gaf de vaartuigen om te draaien. Vier uur later... Was de omkeermanoeuvre voltooid van de vloot? En lag iedereen vastgesnoerd in zijn kooi, wachtend op Jeff's bevel om de motoren aan te zetten? Attentie, attentie, over tien seconden motoren aanzetten. Nog vijf seconden. Vier, drie, twee, één, contact! Ondanks onze grote snelheid, leek het alsof de hele vloot onbewegelijk in de ruimte hing. Terwijl één zijde van de vaartuigen baden in een schitterende zonlicht. Onze lange reis was bijna volbracht. Over enkele dagen zouden we de rode planeet hebben bereikt. Dan zou de vloot op een hoogte van ongeveer 1600 kilometer om haar heen cirkelen. En zouden we in de pionier maatregelen treffen voor de landing. Oké, okay, Jimmy. Doe maar open. deur open. Contact. Zo. Fijn dat we weer in de pionier zijn. Niet, dokter? Nou, en of? En Jeff, hoe staan we dan over? Nou nou, we zijn al viermaal om Mars heen gevlogen. Ja. ja. Ik denk dat we dan allemaal moesten landen, hè? Wat denk jij, Mitch? Ah. Hm. Niets liever dan dat. Het is zo'n fantastisch gezicht van op deze hoogte. Dat ik er echt naar verlang om te zien hoe het er aan het oppervlak uitziet. Ja, het, het is een fantastisch gezicht. Het lijkt wel een reusachtige... Rooie woestijn, hè? Hey, wil je zeggen dat al dat rode goedje daar beneden zand is? Ja, nou, Jimmy, als het geen zand is, dan uh, moet er toch iets zijn het er een goede plek. En al die donkere plekken dan? Plantengroei natuurlijk. Wat anders? Nou, het moet wel een heel merkwaardige plantengroei zijn, hoor. Zelfs door de telescoop zijn geen herkenbare vormen te onderscheiden. Mitch... Hoe lang zal het duren voordat nummer 1 in orde is voor de landing? Een uur of vier, denk ik, Jeff. De draagvlakken zijn aangebracht en de atoommotoren uitgeschakeld. Mooi, dan zetten wij de landing in zodra de bemanning in kant en klaar is. Ja, ik wil de eerste landing proberen om 1500 uur. Heel altijd. Jimmy, roep de vloot aan en deel haar dat mee. Oké, okay, Jeff. Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Pionier roept u. Bericht voor alle vaartuigen. Meld u alstublieft. Brooders, ik zit in de cockpit. Als de motoren gestart zijn, dan duiken we na enkele minuten in de atmosfeer van Mars. We zullen dan de luchtweerstand benutten om onze snelheid te helpen afremmen. Ik hoop dat er genoeg lucht zal zijn om ons die hulp te verlenen. Nou, dat zullen we moeten zien. Is er niet genoeg, dan zullen we proberen een startlanding uit te voeren zoals op de maan. Nou. iedereen ready? Alles vastgesnoerd? Ja ja, ja, ja, ja. Motor, Mitch. Motor, oké. Okay. Hallo, nummer 1. Hier is Morgan. antwoord alstublieft. Hallo, captain. Ik hoor u. Over enkele minuten zetten we de landing in. Jij wacht 30 minuten en volgt dan. Begrijpen? Jawel, captain. Mocht je niet kunnen landen op de afgesproken plaats... weet je dan wat je moet doen om ons te vinden? Ja, captain. Goed zo, Frank. Goed zo. Nou, dan gaan wij. Oké. Okay. Happy landings, captain. Happy landings voor u allen. Dinsgelijks, Frank. We zien je straks beneden weer. Nou, oké, okay, Mitch. Nou ben jij aan de beurt. Help ons veilig beneden te komen. Attentie. Ik zet de motor aan. Contact. Nou, tot ziens, mannen van de vloot. Ik zal jullie een stukje marsrots meebrengen als aandenken. <laughs> Vertraging. Dien. Twintig. Dertig. weer hoe doet hij je, Jeff? Prachtig, Mitch. En de snelheid? 550 kilometer. Goed zo. En dan nou nog het laatste stuk. We laderen de poel snel. Ik zie de sneeuw wel in de zon glinsteren, als het de mens de sneeuw is. Gaan we niet wat te hard? Oh, een ietsje... Ik zal nog een remperen uitlaten, dan zal het in orde zijn. Hallo, vlaggenschip. Nummer 1 roept u. Hallo, Frank. Hier is de pionier. Ik hoor je. De landing van verloopt nog steeds volgens schema. Hoe ben je al? Best. Waar ben jij nou? Ik heb net het noordelijk halfrond bereikt. Ik ben nog buiten je gezichtskring. Oh. Nou, wij gaan direct landen. We naderen de poolkap. We zullen uitkijken naar je. Heb je al <hast> iets van Marsbewoners gezien? Nee, Frank, nee. De captain heeft zoveel radioopdachten voor me... dat ik geen gelegenheid krijg om bij de periscope te komen. Ik zou net zo goed in een duikboot kunnen zitten. Het is anders een prachtig gezicht, Jimmy. Alles is roze. Alsof het voortdurend baat in het licht van een schitterende zonsondergang. Klopt dat, dokter. Zeker, Jimmy. Ik zou het niet beter kunnen beschrijven. Hé, ik wou dat jij nou eens een poosje die radio overnam. Dan kan ik ook eens kijken. Nou, best, Jimmy. Kom maar hier. Hallo, Frank. Hoor je dat? De dokter neemt de radio over. Dan kun je wat gezellig met hem babbelen. Daar heb ik nou geen tijd voor, Jimmy. Ik heb hier de handen vol met de besturing. Ik spreek je straks nog wel. Oké, okay, Frank. Hier ja, Jimmy, ja, de periscope is recht naar beneden gericht. Ja, maar blijf er niet te lang aan. Aanstonds gaan we landen en dan moet iedereen op zijn post zijn. Ja, even een kijkje, toch? Even een kijkje om een nieuwsgierigheid ja, slijgen. Snel uit, 525 kilometer. Goed. Hoogte. 23.500 meter. wat Dat niet. Wat is dat, Jimmy? Moet je dat eens zien? Geen tijd, Jimmy. Ik heb het te druk. Maar ah, je weet niet wat je mist, Mitch. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Hey, wat is dat nou? Wat is dat nou? Uh, Mitch, kom eens hier. Kom, ik... Kijk eens even. Eén tijd, Jimmy. Ja, maar er is iets bijzonders daar beneden. Een licht. Wat? Ja, als van een reusachtige spiegel. Hey, nou zo weg. Hé, hey, waar zag je dat? Kijk, daar op de... Op de kruising van die twee groene banen waar die, waar die grote rode plek is. Nou, water misschien, het zonlicht weer kaatst. Hoe zou het dat kunnen zijn? Ja, Ik kan me niks anders voorstellen. Dat kwam zo opeens. Het, het was zo scherp. Ja, wat denk jij dan? Dat het een marsbewoner was die ons landingssignalen gaf. Ja, hij hoeft uh, niet zo sarcastisch te doen, Mitch. Misschien was het iets van belang, hè? Ja. We denken dat het van meer belang is dat jij weer aan de radio gaat... en dat je de dokter verder laat uitkijken, zoals het eigenlijk hoort. Oké, okay, Mitch. nou, Doc? Bijna boven de poolkap, Jimmy. We Zo aanstond we landen. Oh. Zeg is het ijs. Nou, voor zover ik zien kan, ja. Zie je wel, ik had mijn me skies mee moeten brengen. Hallo, achter. Ja, Jeff, wat is het? We gaan zo landen. Zet de rugleuning en de kooi in de hoogste standen op de riem om. Ja. Yeah. Oké, okay, Jeff. Heb je het gehoord, Mitch? Gehoord, ik ben al druk bezig. Maar schuur even als jullie klaar zijn. ja. Ja, ben er. Ik ook. Ja, Jeff. Hoogte 1500 meter. Snelheid 350 kilometer. Denk je dat je ons horizontaal kunt blijven houden? <laughs> Wel zeker, Mitch. Tot dusver is alles toch goed gegaan? Ja. Nou, zet hem dan voorzichtig neer, hè. Ik zou niet graag zien dat hij in de zoek ging naar die reis. Hey, Mitch, kun je nou niet niks leukers bedenken? Geluid. Welk geluid? Geluid, dat lijkt wel. Nee, ik kan niet omschrijven. Je... je hoort het toch duidelijk genoeg, die dokter? Ja, ik hoor het ook, Jimmy. Zet hem aan de grond. De bodem is vlak en ziet er stevig uit. Het moet hard vervallen zijn. Laten we dat hopen. Als we er in wegzakken slaan we over de kop. Zeg Mitch, hoor jij iets? Een eigenaardige geluid. Ja, dat vroeg Jimmy ook al. Hoor je dat nou niet, Mitch? Ik wel, en de dokter ook. Het wordt te lang hoe sterker ik. Ik ga dat niet meer verdragen. Lekker of het in mijn kop zit. Ah. Lieve hemel! Kijk uit, Jeff. Wat doe je? Ik sterren is aan. Ik moet de landing over doen. Schiet hem. Wat is er met de toestel aan de hand? Het van rechts naar links. Wat gebeurt er, Jeff? Ik weet het niet. Ik. Hij luistert. Ik wil Niet doen, Mitch! Blijf zitten! Ja, maar er is iets niet in de gaten. Jeff, is moeilijk hè? Nee, als ik nou niet landen kan, we halen we het niet meer! Trek hem op, Jeff! Zet de motor aan! Durf ik niet! Er is geen tijd meer voor. Pas op, pas op, het wordt een brokkenlanding! Ah, ja, ja, ja, ja! In schemersnaam, Jeff! Zet de motor aan en trek hem op! Ik kan het niet! Pas op! oh je steven vast! Landing op Mars. Dit was het achtste deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart: Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, Jan de Vreeze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, de controle Johan Walder, Frank Paul van der Lek en Petersen, Paul Deen, regie Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong en het heelal. Marsmysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het negende deel, het geheimzinnige licht. De zes maanden waren we nu onderweg van de Maan naar de Rode Planeet. In die tijd hadden we een afstand afgelegd. ...van 550 miljoen kilometer. Daarmee hadden we met ons vlaggenschip de Pionier... ...en de zeven overgebleven vrachtvaders van de ruimtevloot... ...ons einddoel bereikt Mars. Na op een hoogte van 1600 kilometer... ...viermaal rondom de planeet te hebben gecirkeld... ...besloot Jeff Morgan met een van de vrachtvaders... ...een landingspoging te wagen. De rest van de vloot zou Mars heen blijven cirkelen... Vrachtvader nummer 1 was door het aanbrengen van draagvlakken omgebouwd om een landing te kunnen uitvoeren. Nummer 1 kreeg de opdracht om 30 minuten na de pionier tot de landing over te gaan. We streken met de pionier in grote spiralen omlaag in de richting van de zuidelijke poolkap. We zagen van beneden af een scherpe lichtflits als van een enorme spiegel hoorde en voelde een onbekend geluid door ons heen trillen... en merkte dat Jeff, de pionier, nauwelijks meer in de hand had. Kijk uit, Jeff. Wat doe je? Ik, ik pas ergens tegenaan. Ik moet de landing overdoen. doen. Heet hem. Wat is er met het toestel aan de hand? Ik zing het van rechts naar links? Wat gebeurt er, Jeff? Ik weet het niet. Ik. Hij luistert niet meer naar de horen. Niet doen, Mitch. Blijf zitten. Ja, maar dat is niet, niet in de hagen. Jeff, is moeilijk, hè? Nee, als ik nou niet landen kan, dan halen we halen het niet meer. Trek hem op, Jeff. Zet de motor aan. Durf ik niet. Er is geen tijd meer voor. Pas op, pas op. Het wordt een brokken landing. Ai, ja ja ja En zeem het aan, Jeff. Zet de motor aan en trek hem op. Ik kan het niet. Pas op. Oh, je steven vast! Oh, het is... Je wel Jimmy? Ja, ik denk van wel. Toch niet gewond? Nee, dokter, het was alleen maar een zucht van verlichting. Ach, kom, zo'n erge klap was het toch niet? Ik denk dat de staart het eerste grond raakte... en dat we toen een halve slag ommaakten. Hoe is het met jou, Jeff? Alles oké? Okay? Jeff, ja. hoe voel je je? Ja? Hij geeft geen antwoord. Misschien is hij wel gewond. De riemen los, man. We moeten voor gaan kijken. Ja. Ja. Zo. ja, ik ben los. Hé, hé, hé. Wat is bent, er, Jimmy? Jim, wat is uh, er? Waarom ga je op je knieën liggen? Dat uh, weet ik niet, Mitch. Dat weet ik niet. Het lijkt wel of mijn benen me niet meer willen dragen. Wat, wat kan dat zijn, dokter? Wel, Jimmy, je bent zes maanden lang gewichtloos geweest... en nu de zwaartekracht is teruggekeerd wil je direct gaan lopen. Dat kan niet. Je benen zijn daar nog niet aan gewend. Oh, is oh, dat alles. Ik, ik dacht van Rempel dat ze verprijzeld waren door de schok. Uh, sta nou heel langzaam op. Trek dan je magnetische laarzen uit... en trek je andere laarzen aan. Nou, ik en probeer ik... kalmjes aan te lopen. Ja, oké. Okay, ik voel mijn best. Nou, ga jij nou alvast naar Jeff. Ik kom ik kan. Ja, ik ga al. Zeg, Jeff, moet je... Jeff... Ja. Hij is bewusteloos, dokter. Ik kom zo. Hé, hey, wat is er met hem aan de hand? Oei, een beeld op zijn kop. Hoe zou je die nu hebben opgelopen? Tjie, ik denk dat iemand zijn hoofd tegen het instrumentenbord is geslagen. Uh, help me zijn een riemen losmaken, Jimmy. Oké, okay, met je af. Ja. Hé, hey, kijk eens naar buiten. Mars in Kersttooi. Ja, kom, laat dat, Jimmy. Help me liever hem uit zijn stoel te tillen. Ja, je Lieve hemel, wat is dat zwaar. Ja, jongen. Nou, we geland zijn, heeft alles weer gewicht. Ja, maar ik, ik dacht dat op Mars alles maakt. Het, het derde deel woog van op aarde, hè? Ja, dat is ook zo. Maar vergeet oef, oef. niet dat een half jaar lang Almertje oppakt en niets woog. Daarom lijkt je zo zwaar. Nou, wil jij zijn benen optillen, dan is er niks in je hoofd. Kom. Oké, okay, Mitch. Ja. Kut. Oh. Zo, dan brengen we naar de cabine. <lacht> Echt wel allemaal, Jimmy. Ja, ja. Nou. Gaat het, Mitch? Ja, zeker, dokter. Wil jij intussen een van de rugleuningen weer neerklappen, dat we een bed voor hem hebben? Zeker. Zo. Nou, leg hem hier maar neer. Dan zal ik hem even onderzoeken. Ja, Zachtjes neerleggen, Jimmy. Ja. Zo. Hoe hey. kan ik wat voor je uit de medicijnkast halen, dokter? Graag, Jimmy. Verbandkist nummer vier. Verbandkist? Is het ernstig, dokter? Nou, ik geloof het niet. Die bloeduitstorting op zijn voorhoofd uh, lijkt me het enige. Hij komt bij. Alsjeblieft, dokter. Verbandkist nummer vier. Uh, dank je, Jimmy. En, Jeff? Hoe is het ermee? Oh, He? wat, wat is er gebeurd? Ja, we zijn nogal hard neergekomen, jongen. Je hebt je hoofd gestoten. En daardoor ben je even buiten Westen geraakt. Is, is, is de landing gelukt? Ja, wat dacht je dan? We zijn immers nog allemaal heel. Nou, nee, nee, nee. Laat je hoofd nog even rusten. Ik zal iets op die buil leggen. Niemand van jullie gewond? Nee hoor oh Jeff, nee. Ach nou ja, zo hard was die klap nou ook weer niet. En uh, we waren stevig vastgesnoeid in onze stoelen. Ja, wat was er eigenlijk aan de hand Jeff? Hoe kwam het dat de landing misliep? Ik kon er niks aan doen. Ik raakte bewusteloos. Huh? Ja, ja dokter, ik, ik verloor opeens de controle over al mijn zintuigen. Als ik de motor had aangezet en geprobeerd had te klimmen... had ik de zaak waarschijnlijk niet meer in de hand gehad. Ik herinner me absoluut niets meer van wat er gebeurd is nadat we aan de grond zijn gekomen. Ja, maar wil je daarmee zeggen dat je toen al bewusteloos was? Ja, maar dat is toch duidelijk? Hij kreeg een klap tegen zijn voorhoofd, hè? Want ja. dat moet er gebeurd zijn op het ogenblik toen wij de bodem raakten. Herinner je je, Jeff, dat je ergens tegen stootte? Nee, dokter. Nee. nee. Al wat ik me herinner is is dat vreselijke geluid. En hoe harder dat werd, hoe zwaarder alles leek. Heeft niemand van jullie dat gehoord? Ja, zeker, Jeff. We hebben het allemaal gehoord, maar wij hadden er niet veel last van. Ik heb er helemaal geen last van gehad. Als jullie mij dan niet op attent hadden gemaakt... dan geloof ik dat ik het niet eens gehoord zou hebben. Dat moet dan liggen aan de plaats waar je zat. Ja, hoezo? Wel, nou, Jeff hoorde blijkbaar luider dan wij. Hij zat in de cockpit. Het dichtst bij hem zat Jimmy. Ja, ja. En die hoorde het eerst van ons drie. Ja, ooit het was het was heel doeldringend. Ik dacht eerst dat het, dat het binnen in me zat, hè? Ik zat achter Jimmy. En al hoorde ik het goed, het hinderde me toch niet. En dan kwam jij pas, Mitch, het vers van Jeff, verwijderd. En jij hoorde het bijna niet. Wat voor geluid het ook geweest is, blijkbaar concentreerde het zich in of bij de cockpit. Wat is er nou in de cockpit dat zo'n geluid kan maken? Niets. Maar, maar het zat hem ook niet zozeer in dat geluid zelf. Het... Het was de invloed die het op haar had, hè? Hmm? Ik, ik was niet in staat om er iets tegen te doen. Ja, weet je, ik snap niet hoe een geluid zo'n uitwerking op iemand hebben kan. Nou ja, ik weet wel dat dat een hoop kan vernielen... als dat maar krachtig genoeg is, niet? Eh, breken of ruiten verbrijzelen, hmm. Maar dat dat iemand van zijn stokje kan doen gaan... nee, dat heb ik werkelijk al nooit gehoord. Er is ook geen bewijs dat dit geluid uh, de oorzaak van was... waardoor Jeff bewusteloos raakte... Dat kan een loutere samenloop van omstandigheden zijn geweest. Nou, best mogelijk, dochter. Maar ik zou toch wel eens graag willen weten wat voor geluid dat dan was. Nou ja, wat doet dat eigenlijk toe, Jeff, hè? Ondanks dat geluid heb je een veilige landing gemaakt... en ik zou anders opgelopen dan de buit je kop voor de moeite. Oh. <laughs> Daar wordt toch nergens last meer van? Nee, nee, nee, dat niet, maar... Ja, maar wacht eens, wacht eens. Aangenomen dat dat geluid wel de oorzaak van onze narigheid is geweest... He? zal nummer één er dan bij de landing ook geen last van hebben. Wanneer zouden... hebben we het eigenlijk voor het eerst gehoord? Nou, dat was uh, kort voor de landing... toen we nog op een, op een goede duizend meter zaten. Dan zouden zij het ook enkele minuten voor de landing moeten horen. Laat van de radio... Nee, nee, Jeff. Blijf liggen. Laat niets dat doen. Goed. Uh. Ja, hallo. Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1, pionier roept u. Antwoord, alsjeblieft. Heer, nummer 1, ik hoor uw vlaggenschip. Oh, hoe is het ermee, Frank? Best, dank u, Mr. Mitchell. Over 25 minuten zal ik bij u zijn. Ik zal contact met u opnemen voordat ik de landing inzet. Geen moeilijkheden, hè? Nee, alles verloopt vlot. Volgens schema. Prachtig, we blijven luisteren. Zo. Nou, jullie hebben het gehoord, hè? Tot nog toe geen moeilijkheden, en pas over 25 minuten gaan ze over tot de landing. Nou, ik hoop dat hij er beter af bent dan ik. Ziezo, Jeff. Kijk eens. Helpt dat? Ja, dokter. Nou, en dank dank je je dit nou eens even uit, hè? He? En blijf dan enkele minuten rustig liggen. Ja, dank je. Boah. Oh, wat een nade smaak. Ja. Pff. Zeg, heeft de pionier geen schade opgelopen? Voor zover ik weet niet. Maar we hebben nog geen tijd gehad om dat na te gaan. Nou, Jimmy en ik gaan het meteen onderzoeken, hè? Zeg wacht even, ik, ik ga mijn... Nee, Jeff. Jij blijft rustig. liggen. Ze kunnen daar best met z'n tweeën uitzoeken. Maar ik voel me weer goed, dokter. Ja, wacht. Als ik dan... maar weer op mijn benen staan. Wacht dan tenminste dat Jimmy en Mitch hun onderzoek hebben voltooid. Ah, ja. En wat het opstaan betreft, het is niet zo eenvoudig als je denkt. Ah, ik, ik had ze eigenlijk liever eerst buiten willen laten kijken. Huh? Vergeet niet, we zijn net op Mars geland. De eerste mensen ter wereld. Ja, ja. Ze moeten toch eens kijken hoe het hieruit ziet. Ja, en, en de pionier dan? Ja. ja, Als die beschadigd is en. Nou ja, dan zal het waarschijnlijk maar oppervlakkig zijn. Maakt het geen verschil of we dat nou over twee minuten of over tien minuten willen? Nou, worden. ze zullen wel gauw klaar zijn met hun onderzoek. Jeff, reken maar. Tegen die tijd ben jij weer helemaal de ouwe. En dan kunnen we allemaal gaan kijken. Maar dan samen. Ja. Zichtig bij het opstaan, Jeff. De eerste stappen vallen heus niet mee. Zo. So. De cockpit is te klein voor ons vier om samen uit te kijken. Hm? Stel voor dat jij en Jimmy in het navigatiecabine gaan... en dat Mitch en ik door het cockpitraam uitkijken. Nou, het uitzicht naar voren en naar achter tegelijk. Oh, oké, okay. Jeff. Uh, uh, kom mee, Jimmy. Oké, okay, dok. Naar jou, Jimmy. Nee, nee, dokter. nee ik, uh, ik heb al even gekeken toen ik Jeff uit de cockpit haalde. Huh? Het is alleen maar één wijde grote vlakte. Hé, hey. Hey, wat is dat nou daar? Waar, Jimmy? Oh, nee, nee, ik zie het al. Het is een spoor dat we hebben achtergelaten met glij over het ijs. Zo. Nou, we hebben vrijwel een hele slag omgemaakt. Hé, <laughs> hey, dokter. Ja? Kijk eens naar die lucht. Donker paars. Ja, Jimmy. Hé, hey, ik dacht dat ze blauw zou zijn, net als bij onze aarde. Mm -hmm. Zeg, zou de lucht die overal die kleur hebben? Nou, vrijwel zeker, Jimmy. Dat komt omdat de atmosfeer zo eilig is. Oh ja, ja, ja. En die, uh, die sneeuw of ijslaag of wat dat dan ook is... Hmm? is werkelijk maar een paar centimeter dik. Ja. Yeah. Dat kun je aan de glijspuren zien. Ja, dan moet je de mensen op aarde laten weten, Jimmy. De dikte van de laag is door astronomen op vijf centimeter geschat. Ja, dat is... Niet kwaad, nee, hè. Nee. Voor een schatting gemaakt op een afstand van wat zestig miljoen kilometer... Nee, Welke kleur zou eigenlijk de bodem onder het ijs hebben? Nou, te oordelen naar wat de glijsporen ervan hebben loodgelegd. Uh, zwart uh, lijkt me. Huh? Ja, hij kan zwart lijken. Door het contrast met het wit erboven. Maar hij kan elke mogelijke kleur hebben. Nou ja, dat zullen we gauw genoeg ontdekken als we naar buiten gaan. Ja. Dat zal nog wel een paar uurtjes duren, Jimmy. We zullen er eerst zeker van moeten zijn dat we ons veilig Tim, buiten kunnen wagen. Één, goed, oh, daar ga je Frank weer over de radio. Even luisteren, Doc, en zo nou wel gauw landen? Ja, uh, Ga maar terug, Jimmy. Hallo, nummer 1, hallo, nummer 1. Hier is Morgan, oh, ik luister. Ja, Ja, Jim. Oh. Hallo, kapitein. We naderen nu snel ons landingsterrein en gaan de landing inzetten. Ja, voorzichtig aan, Frank, dan lukt het wel. Is het u goed gelukt? Nee, alles behalve. Zo? Maar we zijn nog allemaal heel, en de pionier ook, tenminste voor zover bekend. Nou, jij zult wel een goede landing maken, denk ik. Ik mag het leiden, Captain. Ik blijf voortdurend in verbinding met u. En wij zullen naar jou uitkijken. En denk erom, je hebt een kostbare lading aan boord. Nou, Frank, happy landings. Dank u, Captain. Zeg, Jeff, waarom heb je nou verteld dat jouw landing niet goed was? Maar dat was toch ook zo, Tim? Dat kon jij toch niet helpen dat je je zo beroerd voelde? Het is eigenlijk nog een wonder dat je je nog zo goed aan de grond hebt gezet. <laughs> Dank je voor je compliment, zeg. <laughs> zeg, wil jij nou in de radio blijven ga ik in de cockpit uitkijken of... ik. Ook... Of ik er iets van zie, van nummer 1. Het is eigenlijk verkeerd, hè, dat de gezagvoerder van de vloot erkent een slechte landing te hebben gemaakt. Ja, of hij moet erbij vertellen hoe dat gekomen is. Ja, schakel me in op de radioverbinding met nummer 1, Jim. Oh, pardon, ja, Jeff. Hé, hey, Jeff. Kom, Paul, huh? ik zie je, al. Ja, ja, ik kom, Mitch. Kijk, daar. Zie je hoe die zich glinstert in het zonlicht? Ja. Ja, ja, ja. Hallo, uh, uh, Frank. Als je te druk hebt, antwoord dan niet, maar ik wil je vertellen dat we je kunnen zien. Ik zie de pionier hier ook, Captain. Ik ga nu dalen. Hij schijnt geen, geen last te hebben van vreemde geluiden, hè? Nog niet, Mitch. Wil je me voor waarschuwen? Nee, Mitch. Op dit moment wil ik hem geen onnodige overlast aandoen. Als hij iets vreemds hoort, dan zal hij het ons wel zeggen. ja. En dan zullen wij er wel veel aan kunnen doen. Hm? Alles oké, okay, captain. Ik kom binnen, zwever. Ik zie je nog steeds, Frank. Doe je best. Ja. dicht nou, dichtbij ons zal hij niet landen, Jeff. Dat is zeker. Maar er ook weer niet te ver weg. Kijk. Ja. Kijk daar. Ja. <laughs> daar, daar komt hij aan de grond. Ja. Ja. Van Prachtlandingen. Ja, mooi gedaan ja, ja, ja. Kijk eens hoe dat ijs opstuift langs het lang is Het lijkt wel toedig sneeuw Het moeten heel fijne droge kristallen zijn Mitch de, Het is geen sneeuw te, Tenminste niet dat wij daaronder onder verstaan Ja, zie zo Jeff Ja hoor, hij is er heel ja, uit. Zo, bravo, goed gedaan Frank Dank u, captain. Eh, Zeggen je maat dat hij op de radio moet letten Zodra jullie uitgekeken bent op het landschap... kunnen jullie de voorbereidingen treffen om naar buiten te gaan. In orde, captain. Zo. En nou gaan we zelf aan het werk, Mitch. Om naar buiten te gaan? Ja, je denkt toch zeker niet dat we na die hele reis hier binnen blijven zitten duimen door <laughs> Je bent geloof ik weer helemaal nauw. Ik voel me weer best. Nou, vooruit Mitch, ik sta te springen ja. om mars uit te stappen. En zo zijn we dus zes maanden na ons vertrek van de maan... ...op Mars geland. Zodra de controle het bericht van onze landing had ontvangen... ...werd het nieuws dat de eerste mensen op Mars waren aangekomen... ...over de hele aarde uitgezonden. Nog een half uur na de landing... ...werd onze pionier aangesloten op honderden radiozenders op aarde... ...en gaf Jeff een beschrijving van onze aankomst... ...en van het uiterlijk van Mars... ...althans van dat partje dat we konden overzien. Na die beschrijving moet wel bij de meeste mensen op aarde de gedachte zijn opgekomen. Ze zijn er, maar is dat nu al die moeite en die enorme kosten waard? Oppervlakkig beschouwd was er wel reden voor die vraag. Jaren van voorbereiding, een lange reis met al die risico's hadden ons dan eindelijk gebracht naar een glinsterende, een witte woestijn van ijs die zich zo ver uitstrekte als het oog rijkte. Het landschap was plat als een pannenkoek, een spiegelgladde witte laag. Alleen onderbroken door de donkere sporen van onze landingsgestellen. De twee grote ruimtevaartuigen stonden niet verder dan anderhalve kilometer van elkaar. Onbewegelijk in de spookachtige stilte. hun onderkant weer de glans van het ijs. En boven dat alles stond als een reusachtige donkerpaarse koepel de hemel van Mars. Terecht merkte Jimmy op dat we als die vreemd gekleurde lucht er niet was geweest... evengoed hadden kunnen landen op een bevoren vlakte... bij een van de polen op aarde. Dan zou het resultaat van al onze moeite... voor zover tot nog toe te beoordelen, tenminste... vrijwel hetzelfde zijn geweest. Maar het was niet onze bedoeling langer in deze wildernis te blijven... dan strikt noodzakelijk. De poolkap was uitsluitend als landingsterrein uitgekozen... omdat het de enige plek was... Waar we in alle gevallen een effe oppervlak konden verwachten. Maar nu we er eenmaal waren, lag het in ons voornemen onze vaartuigen te verlaten en een aanvang te maken met het onderzoek van de vooraf vastgestelde streek die zich uitstrekte tot aan de Evenaar. Dat was een aanlokkelijk vooruitzicht. Maar eerst dienen we ons van te overtuigen dat we veilig ons vaartuig konden verlaten. Zo Mitch, heb je alles? Ja Jeff, zet dan je helm op en ga naar de luchtsluis. Dokter, wil jij naar ons uitkijken in de cockpit? Zeker Jeff. Hoi, je met Jimmy? Ik probeer even mijn radio. Ja, oké, okay, we Mitch, je, ik hoor je. En, uh, en mij heet Jim? Ja Jeff, best. Dan gaan we nou naar buiten. Luchtsluis dicht, contact. Hallo, nummer 1. Hier is de pionier. Hoort u ons? Hallo, pionier. Hier, Frank Rogers. Ik hoor u. Oké, okay, Jimmy. Komt de luchtsluispomp leeg. Ja, luchtsluispomp. Contact. Hallo, Frank. Jeff en Mitch. Gaan ze meteen naar buiten? Ze zijn nu in de luchtsluis. Wil jij ook op ze letten? Ja, dokter. En wanneer kunnen wij beginnen met lossen? We staan klaar om aan te vallen. Luchtsluis leeg. Open dan de buiten, Jim. En laat de ladder neer. Oké. Okay. Dat hangt van Jeff af, Frank. Het zal wat niet lang meer duren voor het zover is. Best, dokter. We blijven aan de radio. De ladder. Zo. Nou dalen we de ladder af. Nee, naar jou, Mitch. Nee? Nee, Jeff, naar jou. Ik heb in tijd als eerste de maan betreden. Dan mag jij eerst de voet op mars zetten. Dank je, Mitch. Nou, daar ga ik dan. Ik ga nu naar de cockpit, Jimmy. Om ze in het oog te houden. Oké, okay, dokter. Dan zet ik de radio nog even over en dan kom ik bij je. Hallo, dokter. Ja, Jeff. Ik ben nou beneden. Nou loop ik op de grond. Op het ijs dan. Ik ben bijna beneden. Ja. Ik ben er. Zeg, dat ijs. Het voelt korrelig aan onder je voeten, hè? Net alsof je op een laag maiskorrels loopt. Ik heb er een handvol van opgeraapt, dokter. Aha. Het lijken wel diamantjes. En het, het loopt tussen je vingers door als, als, als, als dikke zilverzand. Het is dus ijs? Om zo te zien, ja. Zo, we komen nu onder de pionier uit en gaan naar de neus. Mooi. Zodat je ons aanstonds kunt zien. Oké, okay, Jeff. Nou, kom, Mitch. Ja, ik ben er al. Zit toch? Zijn ze al in zicht? Nog niet, Jimmy. Ah, daar zijn ze. Ah, wacht maar. Hallo, Jeff. We kunnen je nu zien. Hallo, dokter. We zien jullie nu ook. Hoe is het buiten, Jeff? Erg koud? Nou, als het hier koud is, dan brengt de kou niet door onze ruimtecostumes heen. Nog niet in alle geval. Hoe het over een uurtje of zo zal zijn, dat weet ik niet. Ja, ik denk wel dat we onze elektrische verwarming zullen moeten inschakelen. De thermometer is al gezakt tot beneden, het vriespunt. Nou, we gaan nu wat verder op, dokter. In de richting van nummer één. Mm -hmm. weg tussen de beide vaartuigen zullen we de instrumenten opstellen. Goed, Jeff. Kun jij ons horen, nummer 1? Ja, captain. En zien kan ik u ook. Ik wou dat ik bij u was daar buiten. Nee, nog geduldig worden, Frank. Als alles naar wens verloopt... Kun je morgen met lossen beginnen? Hallo, dokter. Hier is Jeff weer. Ja, hallo, Jeff. Ik geef jullie de eerste berichten van onze bevindingen tot nog toe. Kun je ze opnemen? Ja, uh, zegt Jimmy. Ja, zet de bandrecorder even aan. Ja, de recorder aan. Oké okay, Jeff, spreek je maar. Goed. Hier komen de temperaturen en de atmosferische gegevens. Temperatuur aan het oppervlak, minus 5 graden Celsius. Atmosferische druk aan het oppervlak, 90 millimeter. Dus precies wat we verwachten. We hebben intussen de verwarming moeten aanzetten, dokter. Maar nu hebben we het ook warm genoeg en voelen ons best op ons gemak. We bewegen ons vrij en ongehinderd. Juist, Jeff. We gaan het de weerballon oplaten. Zodra wij gegevens hebben omtrent de atmosfeer op grotere hoogte, laat ik je dit weten. Goed. Zeg, wanneer zal dat het geval zijn, denk je, dokter? Ja, ik denk dat het ongeveer een uur zal duren, Jimmy. Ze hebben enig tijd nodig om de ballon op te laten... en daarna weer naar beneden te halen. Ja, ja, ja. Nou, voel je dan iets voor een kopje thee of een hapje eten in afwachting? Nou, dat is geen kwaad idee, Jimmy. Ik zal Frank vragen of hij zo lang aan de radio blijft. Ja, Hallo, Frank. Hier is dokter Matthews. Ja, dokter. Wil jij de captain en Mitchell een poosje in het oog houden... terwijl Jimmy en ik iets gebruiken? Zeker, dokter. Dank je. Ziezo, Jimmy. Laten we ook maar thee zetten voor Jeff en Mitch. Dat is best. Ja, tegen dat ze klaar zijn met de weerballon... Hè, zal het wel bijna avond zijn en dan komen ze terug. Dokter, nog eens iets yeah. schenken? Nee, dank je, Jimmy. Zal ik helpen de boel opruimen? Nou, wel laat, maar dat kan ik best alleen. Nou, dan ga ik weer naar de cockpit, hè? Hallo, captain. Meneer Mitchell, hoort u mij? Dat is Frank. Ja. Jeff en Mitch zijn zeker bijna klaar. Ja, Frank. Ik geloof dat u weet dat u terug naar de pionier... en een beetje je vlug. Waarom, Frank? We zijn nog helemaal niet klaar. Goeie genade. Hallo, Jeff. Kom terug, meteen. Oh, Jeff. Het wordt tijd. Er komt een zware mist opzetten. Wat? Ja, kijk maar. Je kunt hem maar al haast niet meer zien. Hoe kan dat nou? Een paar tellen geleden was het nog volkomen helder. Ja, maar nou niet meer. De mist wordt ieder moment dichter. Kom, laten we vrug die ballon inhalen en dan terug naar de pionier. Hé, hey, wat is er aan de hand, dochter? Waarom al die drukte? Nou, kijk zelf maar, Jimmy. Een dichte witte mist. Het lijkt wel alsof hij uit de grond opkomt. Ik zie ze al bijna niet meer. Als ze niet oppassen, dan kunnen ze de weg niet meer vinden. Hé, hey, Jeff, terugkomen vlug. Uh, hey, ik moet alleen nog ons materiaal bij elkaar pakken, Jim. We komen zo. Zeg, helpen even die drommelse ballon inhalen, Jeff. Ja, nog op 300 meter. Wat is het voor een, voor een, voor een soort mis, dokter? Nou, grondmis, dunkt me. Hey, hoe kan hij anders zo vlug opkomen? Er staat er niks, want dat is hier op maar zeker gebruikelijk. Nou, laat de hopen van niet. Dat zou ons heel wat last kunnen bezorgen. Misschien is het alleen maar een koude streken. Verdorie, Jeff en Mitch het absoluut niet meer te zien, dokter. Hallo, Jeff. Hallo, dokter. We kunnen jullie niet meer zien. Wij, jullie ook niet. We zitten er blijkbaar middenin. Ik zie zelfs mist, haast niet meer. En niet is maar enkele passen van me vandaan. Hallo, Frank. Zie jij ze nog? Nee, dokter. We zien jou ook niet meer. Zegt je? Ja, dokter. Hoe wil je de weg terugvinden? Oh, dat zal wel lukken. Jullie zijn nauwelijks 700 meter van ons vandaan. Ik kan niet missen. Zo, ja, we hebben al bijna ons bootje gepakt. En we komen over enkele ogenblikken terug. Best, maar uh, maak voort. Ben je klaar, Mitch? Alles bij elkaar? Ja, ik knop het wel. Als we iets vergeten hebben, dan moet dat vannacht hier maar blijven liggen. Goed. Hè? Laten we maar vlak bij elkaar blijven. Oké, okay, dokter, we komen. Ik zal de schijnwerper laten branden. Misschien zien jullie we die wel. Zo, hij is aan. Zie je hem? Nee. Nee. Er is niets te zien dan een witte muur van mist. We zien zelfs onze eigen voeten niet meer. Die nog, Dokter, hoe laag ja? zou de temperatuur hier zijn bij nacht? Nou, in deze poosstreek zeker ongeveer 55 graden onder nul. En het zal niet lang meer duren of de nacht gaat vallen. Ja, maar dokter dan is ze dood. Als ze de hele nacht buiten blijven, zeker, Jimmy. Tegen die kou bieden hun kostuums geen afdoende bescherming. Oh, ook niet als de verwarming staat? Nee, Jimmy. Die is niet opgewassen tegen de kou van een poolnacht op Mars. Hallo, Jeff. Ja, dokter. Hoe is het nu? Zie u ons licht nou nog niet? Nee. Nee, die mist is zo verdraaid, dik. Ik geloof niet dat wij het licht zullen zien... voordat we bijna staan. Maar maak je maar niet ongerust. We zullen wel wat gauw moeten zien... Zeg, Jimmy, ja. uh, roep jij Frank nog eens aan. Vraag hem een peiling te trekken op Jeff en Mitch. En doe jij hetzelfde. Dan kunnen we tenminste hun positie bepalen. Oké, okay, ja. Hallo, Frank. Ja, Jimmy. Uh, wil jij, zodra Captain Morgan en Mitch zullen spreken... een peiling maken... en mij het resultaat direct laten weten? Oh, ja, Jimmy, niet nodig, Jimmy, niet nodig. We zijn niet verdwaald. Nog niet tenminste. Ja, het is ook maar een voorzorgsmaatregel, Jeff. Als jullie nu rechtuit zijn blijven lopen... Jeff, moeten jullie nu vlakbij ons zijn? Jullie moeten het licht zien... Dat zal ook wel zo het geval zijn, dokter. Maar we kunnen niet zo vlug lopen als jij denkt. Vergeet niet dat we een hoop materiaal mee hebben te slepen. Jeff, Jeff, hallo! Ja, wat is dat, dokter? Wij staan! Loop niet door! Waarom? We hebben jullie positie bepaald. Jullie zijn de verkeerde kant opgelopen. Wat zeg je? Ben je dat zeker? Ja, Jeff. Jullie zijn bijna een kilometer van ons vandaan in zuidelijke richting. Volgens onze peiling 182 graden. Je bent ons volkomen misgelopen. Maar, maar dat kan toch Ja, niet? het is zo, Jeff. Door die mist moet je je, je oriëntatie zijn kwijtgeraakt. Je zult een hele slag om moeten maken om deze kant op te komen. Maar hoe weten we dan dat we dan wel de goede koers houden? Frank en ik zullen jullie blijven peilen en jullie zo hierheen loodsen. Wacht even, wacht even, wacht even. Ik weet iets beters. Wat dan, Jeff? De ballonkabel. Ik neem het einde van hem de hand en loop in de richting waar we menen dat de pionier zich bevindt... en jij, Mitch, blijft staan en viert de kabel tot op 750 meter. Heb ik de pionier dan nog niet gevonden? Nou, dan... Ja, nou, wat dan dan? dan dan? Dan ga ik met jou als middelpunt een cirkel beschrijven. Die heeft een middellijn van 1500 meter... en binnen die afstand moet de pionier toch ergens zijn. Urry, Jeff, dat is niet gek. Hadden we dat maar eerder gedaan. Heb je het gehoord, dokter? Ja, Jeff. Nou, vanuit dan, Mitch. Ik ga op stap en jij viert maar... Blijf pijlen, Jimmy. Je kunt nooit weten. Ik zal nog wel aan de praat houden. Oké, okay, dok. Hallo, Frank. Ja, Jimmy? Uh, blijf pijlen. Alleen Captain Morgan. Oké. Okay. Maak voor, Jeff. Als ik hier moet blijven staan, dan krijg ik een koud. Mitch, je verwarming werkt toch? Oh, ja, dokter. Op volle kracht. Maar ik geloof dat mijn voeten beginnen te bevriezen. Het is niet te geloven dat alleen het verdwijnen van de zon zo'n verschil kan maken. Hoe ver ben ik nou al, Mitch? 50 meter, Jeff. En denk erom dat je in moest hemelsnaam die kabel niet laat schieten. 320 meter. Wat scheelt Jeff toch? Het lijkt wel of hij alle gevoel van richting kwijt is. Volgens de laatste peiling zit hij nou ten zuidwesten van ons. 350 meter. Zo'n irritatievermogen kan niet zo slecht zijn, Jimmy. Hm. Zelfs niet in deze dichte mist. Weet je zeker dat je goed gerekend hebt? Maar wil je soms beweren dat ik mijn vak niet versta, dokter? 360 meter. Nee, Jimmy, ik vraag alleen maar of je er wel heel zeker van bent... dat die berekening juist is. Ik heb het toch twee keer nagerekend? Ik weet het zeker, hij loopt van ons vandaan. 370 meter. Hallo, Jeff. Ja, dokter. Volgens de laatste peiling loop je nog steeds verkeerd. Zo, dokter, en hoe komt het dan dat ik jullie die nou zie? Wat, Wat zeg je? Zie je hem werkelijk, Jeff? Ja, zeker, meest. heel zwakjes, te de mist. De Dan ja, Weet je dat nou wel zeker, Jeff? Ja, wou je me wijstmaken dat ik mijn eigen ogen niet meer vertrouw? Nee, natuurlijk niet, maar... Jeff, volgens de laatste peiling moet je. Ik zou het nog maar eens narekenen, Jimmy. Ja, dokter. Maar ik, ik zou erop durven te zweven. Hou oh, de kabel stevig vast, Mitch. Dan haal ik je naar me toe. Van hieruit is er niks meer aan. Allemaal, Jeff. Ja, je kon je beter klaarmaken om ze binnen te laten, Jimmy. Over enkele minuten zijn ze bij de luchtsluis. Oké, okay, dokter. Maar wil jij, terwijl ik daarmee bezig ben, zelf die peiling eens controleren? Hier is die van Frank, en dit is de mijne. Volgens mij kan Jeff onmogelijk zijn waar hij beweert te zijn. Ja, hoe verklaar jij dan uh, dat hij het licht ziet? Ja, ja, ja, ik nou, ja, goed. Ik denk dat, dat de mist optrekt en dat hij het nou van een flinke afstand ziet. Ja, dag je, Jimmy. Ja. Neem eens een kijkje uit de cockpit. De mist is nog zo dik als, als erdessoep. Dan moeten we wat aan de radiopijlers mankeren. Ja, daar zullen we het later over hebben. Ga nu maar naar de luchtsluis en laat we ophouden met het bekvechten. Oké, okay, dokter. Hallo, pionier. Ja, Jeff, ik luister. Mits is nou bij me en we gaan samen op het licht af. Goed zo. een merkwaardige invloed op de kleur van het licht te hebben. Het lijkt oranje-rood in plaats van wit. Het zal wel witter worden als jullie dichterbij komen. Hoe is het nu met je voeten, Mitch? Nou, nog ijskoud, dokter. Ik zou blij zijn als ik weer in de warmte kom. De temperatuur moet nu bijna 18 graden onder nul zijn. Zeg het vreemd... dat er bij zo'n ijle atmosfeer zo'n dichte mist kan zijn. Ik dacht dat de dichtste mist hier... ...nooit meer dan een dunne nevel kon zijn. Nou, dat klopt dan niet. Er moet wel een bijzondere oorzaak voor zijn. Iets in de atmosfeer wat wij nog helemaal niet weten. Ik vraag me ook af hoe opeens zo'n dichte mist kan opkomen. Waardoor we voor voordat we het goed en wel wisten. Zo'n dikke mist is op hoge breedte geen zeldzaamheid. Wat snap je? Zo'n dikke mist... ...is op hoge breedte geen zeldzaamheid... Ja, dat, dat, dat zei je toch al? Een prachtige oranje tint heeft dat licht. Je wordt er helemaal warm van. Alsof het de zon was. Is het dan nog steeds oranje, Mitch? Je moet toch onder de hand zowat bij ons zijn? Ja, het je vlak boven ons. We baden letterlijk in het licht. Het is heerlijk warm en doet wel dadig aan. Zo'n een grote hoogtezon. Zeg eens. Wat scheelt jullie beiden? Waarom kom je er ook niet uit met Jimmy tochter? Hm? Konden onze kleren uittrekken en in een stralen een zonnepad nemen? Maar Jeff, wat, wat heb je toch? Ben je gek geworden? Als het licht vlak boven je is, dan moet je recht onder de neus van Toestel staan. Geen 15 meter van de luchtsluis vandaan. Kom direct naar binnen. Jimmy staat klaar om jullie beiden erin te laten. Ik wil helemaal niet naar binnen. Maar je moet komen, Mitch. De nacht valt. En je zult buiten dood vriezen. Ja, wat markeert ze nou eigenlijk, dokter? Zijn ze in de staat gek geworden? Kun je ze zien? Nee, Jimmy, helemaal niet. Ja, maar als dit vol staan, dan moeten wij ze toch kunnen zien. Het schijnt tot op de grond. Ja, Jimmy, maar, maar ze zijn er niet. Ja, maar waar zijn ze dan? Ja. Hallo, Jeff. Hoor je me? Ja, dokter. Je zei dan net dat je in het licht van de schijnwerper stond. Maar we hebben gekeken en zien jullie niet. Hoor nou, hier? Het is nu geen tijd om grapjes te maken. Hallo, vlaggenschip. Nummer 1 roept u. Antwoord, alstublieft. Wil jij antwoorden, Jimmy? Ja, dokter. Hallo Frank, Jimmy hier. Ik heb geluisterd naar jullie gesprek met Captain Morgan en Mitchell. Ja, en? En ik heb nog eens een peiling gedaan. Ze kunnen niet in de nabijheid van de pionier zijn. Op het ogenblik bevinden ze zich ten westen van ons. En ze gaan oh, steeds verder naar het westen. Wat zeg je nou? Jimmy, het is zo. Onze laatste gezamenlijke peiling kan niet fout zijn geweest. De captain was helemaal niet in de buurt van de pionier toen hij zei dat hij jullie licht zag. Hallo Frank. Er is je beslist iets niet in de haak. Niets schijnt het te kloppen. Ik heb ze nog drie keer gepeild, dokter. Ik kan erop zweren dat ze niet bij u in de buurt zijn. Maar hoe is het dan mogelijk dat ze ons licht zien? Ja, dat weet ik niet, dokter. Het is voor mij een even groot raadsel als voor u. Zeg eens, Frank. Hoe lang zou het duren om een van jullie trucks te lossen... en die rijklaat te hebben? Nou, als we heel hard voortmaken, ongeveer drie kwartier. Doe dat dan met jullie, Frank. Maar als die gelost is, zet dan de verwarming aan... kruip erin en kom er als de weerlicht mee hierheen. Oké, okay, dokter. We beginnen meteen en als we klaar zijn, krijgt u een centje. Wat is de bedoeling, dokter? Wel, uh, Jimmy, achteraf schoud.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 Ik doe doe gaan niet, Jeff. Ik zal je maar Ga niet liggen. Oh, slaap. Oh, slaap. Oh, zoete rust. Staan op ons meer. Oh, uh, Jeff, Jeff. Hoor je me? Ga niet slapen. Mitch. Sta bij je ook al? Van zorg en druk bevrijd gij ons. Je staat toch gek. Daar heeft dat toch over. Luister naar me, Jeff. Je bent helemaal niet in de buurt van de pionier. Er is hier geen oranje licht.